De 56 Henry, de 56 Henry, roep op, post Shelmira, Shelmira over. Hier, post Shelmira, alles goed mee, over. Ja, uitstekend. Ik heb zojuist penicilline gedropt op post Chandia. Hoefde er niet te landen. Uh, zijn er verder nog boodschappen binnengekomen, over? Ja, post Makuma wilde graag weten hoeveel dragers er op het landingsterrein nodig zijn voor de vracht, over. Aan twee dragers heb ik meer dan genoeg. Verder nog nieuws over. Nee, uh, dat is te zeggen. Ik heb zojuist bericht ontvangen dat er twee nieuwe zendelingen uit Amerika had gekomen zijn. Om onze posten te versterken. Over. Dat is goed nieuws, Marge. Die kunnen we gebruiken. Ik vlieg nu eerst naar Makuma en roep je weer op als ik van daar vertrokken ben. Over en sluit maar. Een bruggenhoofd in het oerwoud. Een hoorspelserie naar een historisch gegeven. Vanavond hoort u het eerste deel Wel en Wee rondom een zendingspost in Ecuador. onzinnig wat je gaat doen, Piet. Onzinnig, moeder? Ja, natuurlijk. Je hebt je doktoraal letter- en wijsbegeerd op zak. Iedereen is ervan overtuigd dat je aanstelling tot professor aan de universiteit... een kwestie van maanden is. Er wacht jou een prachtige carrière... En, en dat alles gooi je weg voor een... Uh, nou ja, zeg nou maar gerust... voor een avontuur. Treden we niet een beetje naar herhalingen, moeder? Ik heb u toch al verschillende keren uitgelegd wat mijn drijfveren zijn. Ach, wat nou drijfveren... Voor een goede predikant zijn hier in Amerika toch arbeidsvelden te over als je dan per se geen professor wil worden. De kerken in Amerika zijn goed bezet, moeder. Ze hebben de schriften, Mozes en de profeten. En nog veel meer. Maar ik kan het nu helemaal niet verdragen dat op een afstand van nauwelijks één dag vliegen van hier mensen wonen die in absolute afzondering leven. en nog nooit bij benadering iets gehoord hebben over het evangelie. Ach, wat een onzin. In deze tijd van radio en televisie is het toch niet meer vol te houden... te praten over mensen die nog nooit bij het evangelie in aanraking zijn geweest. Die mensen, als ze er al zijn, keren zich dan moedwillig af. Huh, zulke mensen heb je in Amerika ook. En, en, en voor die dwarskijkers, nou je hele carrière op het spel te zetten... nou ja, dat is toch waanzin. En vertel me daarom eigenlijk in gewone woorden... waar je precies naartoe gaat en wat je daar denkt aan te treffen. Goed. Ik ben al in mijn studententijd in aanraking gekomen met een zendingsgenootschap... ...dat zich in hoofdzaak bepaalt tot zending onder de Indianen in de staat Ecuador. Uh, Ecuador ligt in Zuid-Amerika aan de... Uh, ...ja, hoe heet dat? Uh... Aan <laughs> de Ecuador. De naam zegt het al. Ah, precies de evenaar wilde ik zeggen. En deze staat bestaat voor meer dan 80% uit oerwoud. Ja, bijna ondoordringbaar oerwoud. En in dat oerwoud wonen verschillende indianenstammen die nog, ja dat kun je gerust wel zo stellen, die nog nagenoeg in het stenen tijdperk leven. Hm. Nou, de zending is goed georganiseerd. Er is van het zendingsgenootschap uit een eigen luchtverbinding tussen de verschillende posten. En de resultaten kun je zonder meer bemoedigend noemen. Maar er is inderdaad een maar. Er bevindt zich namelijk in het operatiegebied van dat zendingsgenootschap een in indianenstam. Die zich al eeuwenlang zeer bewust afkeert van alles wat van buitenaf komt. En het bijzonder wat van de blank afkomstig is. Dat zal er wel een historische oorzaak hebben, Freeze. Natuurlijk. Eerst hebben de Spanjaarden in de 16e eeuw aan alle Indiaanse beschavingen een einde gemaakt. En in onze tijd hebben de rubberjagers daar nog eens een schepje bovenop gedaan. In onze tijd, zeg je? Nou ja, in, in elk geval in uw tijd. Omstreeks de eeuwisseling moet daar ontzettend zijn huis gehouden. De wouden werden afgestroopt en de Indiaanse nederzettingen werden geplunderd en met de grond gelijk gemaakt. De blanken spraken toen van lagere rassen die buiten de wet stonden. En ze schoten letterlijk alles en alles wat bewoog. Zo kort geleden nog? Tot in 1925, vader. Dus nog jaren nadat u al geboren was. Kunt u zich voorstellen dat de huidige Indianen stam wanend zijn tegenover alles wat de blanken ondernemen? Nou, oh, alsjeblieft. Ja, gelukkig is daar een kentering in gekomen de laatste jaren. Met de meeste Indianerstam is een redelijk tot goed contact tot stand gekomen. Maar juist, ja. vader, alweer een maar. Er is één stam, de Alkas, Die verzetten zich nog steeds tegen elke bemoeienis of inmenging van de blanken. Ze leven in onze begrip als wilde, maar het is een intelligent en trots volk. Dat hebben bijvoorbeeld de grote oliemaatschappijen ondervonden. Die hebben gewoon hun onderzoekingen in het alka gebied moeten staken... omdat er geen verweer mogelijk was tegen de onverwachte aanvallen van de Alkas. En juist die, Ocas, wil jij trachten te benaderen? Ik niet alleen, vader. We gaan met ons twee. Op het schip ontmoet ik nog een aankomende zendeling... die zich wil inzetten voor de zending onder de indianen in Ecuador. Jim Elliot. We hebben al vristelijk en telefonisch contact gehad. Ik ben benieuwd hoe die eruit ziet. Met je ouders, die op de kade afscheid van je naam? Ja. Aanvankelijk wilde mijn moeder niet mee om me naar de boot te brengen. Hoezo? Ze zag nogal tegen mijn avontuur op, zoals ze dat noemde. Maar ik geloof wel dat ze er nu van overtuigd is... ...dat het geen zucht naar romantiek en avontuur is dat ik nu op deze boot zit. Zucht naar romantiek? Zou ik onze expeditie niet willen noemen, maar... ...avontuur? Met dat woord zou ik me best kunnen verenigen. Hoe bedoel je dat, Jim? Het is toch een heerlijk avontuur. Ja, in de letterlijke betekenis van het woord een ...goddelijk avontuur... ...om aan medemensen, mensen van onze tijd... ...die desondanks in het stenen tijdperk leven... ...en waarvan we weten dat hun leven is vervuld van haat, moord en liefdeloosheid... ...om die mensen het woord van de Heer te brengen... ...en zijn boodschap van liefde en vrede voor alle mensen. Weet je dat ik hier als kind van gedroomd heb, Piet? En nu zit ik op zee en ben op weg naar Ecuador. Bij mij is een kinderdroom werkelijkheid geworden... Nou oh, hield ik het als kind niet voor mogelijk dat er op de wereld nog totaal wilde... en van alle beschaving verstoken mensen bestonden. De meeste mensen kijken je nog vreemd aan als je ze vertelt over de omstandigheden... waarin Indianenstammen stammen in Zuid-Amerika moeten leven. Zelfs mijn moeder had sterke twijfels. In deze tijd van radio en televisie, hoe kan dat nou? Ja, dat heb ik ook nog regelmatig gehoord. Maar en Wat ik op de zendingsschool geleerd en gezien heb... is de werkelijkheid in de oerwouden van Zuid-Amerika vrede. En voor de mensen die daar wonen, uitzichtlozer dan wij ons kunnen voorstellen. En dan wonen we notabene in hetzelfde werelddeel. Ben jij na de middelbare school direct naar de zendingsopleiding gegaan? Oh, nee, dan zou ik toch al veel eerder klaar geweest zijn. Nee, ik ben eerst nog op de middelbare technische school van Benson geweest. En heb er nog mijn examen gehaald. Ze hadden me graag wat langer gehouden, want ik was nogal goed in sport. Vooral bokssport. Wat vertel je me nou? Heb jij serieus gebokst? Oh ja, heel serieus. Maar... Ik bokste alleen terwille van de kracht en de spierbeheersing. Toen al stond mijn besluit vast om zendeling te worden... en ik dacht dat het wel geen kwaad zou kunnen... als je als zendeling in het oerwoud... over wat extra kracht en behendigheid zou kunnen beschikken. Die Jim Elliot. De beste bokser onder de zendelingen. En de beste zendeling onder de bokser, zou je zeggen. Maar dat is nog zeer de vraag, weet je dat? Ik heb in mijn boksperiode veel mensenkennis opgedaan. Tussen haakjes ook veel zelfkennis... want je moet heel wat kunnen incasseren. Maar... Ik heb er ook veel vrienden voor het leven gemaakt. Misschien overdreef ik soms de zaak een beetje, maar een goede lichamelijke training is het zeker geweest. We gaan dus eerst naar zendingspost Chandia om onder de Kwichi-indianen te werken. Heb jij enig idee wat voor omstandigheden we daar aantreffen? Ik heb wel een idee, maar ik geef je op een briefje dat mijn voorstelling van zaken met de werkelijkheid wel niet helemaal overeen zal komen. Hm. Maar het is in elk geval geweldig dat we een soort eigen vliegdienst hebben tussen de zendingsposten onderling. Ik geloof dat we nauwelijks een half uur vliegen van de centrale zendingspost af liggen. Dus erg geïsoleerd zijn we nooit. Heb jij die zendingsvlieger wel eens ontmoet? Die Ned Seins bedoel je? Hij heeft bij ons wel eens een paar lezingen gehouden, maar die heb ik juist gemist. Ik heb veel over hem gehoord. Hij is oorlogsvlieger geweest en zet zich nu helemaal in voor de zending onder de indianen. Het moet een geweldig vakman zijn. Hij probeert steeds verbeteringen aan te brengen aan de transportmogelijkheden en zo. Kijk eens, Jim. Daar in zee. Huh? Alle mensen. Haaien. ...geen kleintjes ook. Hallo, post Shalmira. Post Shalmira, Hier, 56 Henry. Over. Hallo, hier, Shalmira. Is er iets aan de hand? Over. Ja, de motor heeft kuren, Ik ben op tien minuten van post Bakuma, maar ik ben bang dat ik het niet haal. Over. Wat ben je van plan te doen, heet? Over. Er moet hier in de buurt een verlaten ontginning van de Shell zijn... Die kan ik misschien op tijd opsporen. Daar hadden ze destijds een vliegveld. Zoek jij intussen contact met Post Makuma en laat ze meeluisteren, over. Natuurlijk, Nate. Ik gebruik daarvoor de reservezender. Wij blijven in elk geval in contact. Hallo, hier Post Shelmera. Post Shelmera, Roepen dringend op Post Makuma, over. Hier Post Makuma, hier Post Makuma. Wat is er aan de hand, Marge, over. Nate is op weg naar jullie toe, maar hij heeft moeilijkheden in de lucht... Luister alsjeblieft mee. Over. Hallo March. Hallo March. Ik heb het oude vliegveld ontdekt. Ik ga proberen in grijvlucht te landen. Over. Wat is je positie, neet, Over. Ik ben hooguit vijf minuten vliegen van Makuma af. Daar kennen zij deze Shellnetenzetting wel. Ik moet nu gaan landen, maar het oerwoud heeft het vliegveld danig overwoekerd. Ik schier nu over de boomtoppen. Ik ga nu landen. Neet. hoe is het dan met je? Alsjeblieft, Neet, geef antwoord. Geef antwoord. Nee, alsjeblieft. Oh nee, alsjeblieft. Geef toch antwoord? Dan nou, vergeet ik over te schakelen. Nee, hoe is het nu? Over. Het is goed met me afgelopen. Maak je mij geen zorgen. Ik heb alleen een buil op mijn hoofd en door de schok is mijn koptelefoon losgeraakt. En daarom kon ik je niet meteen antwoorden. Maar eh, ons mooie vliegtuigje is zwaar beschadigd. Dat zie ik zo wel. Over. Nou, daar komen we nog wel overheen. Gode, zij dank, leef je nog. Ik heb Post Makuma op tijd kunnen bereiken... en die hebben meegeluisterd. Ze zijn dus op de hoogte. Misschien kun je het beste nu rechtstreeks met hun in verbinding stellen. Over? Ja, dat zal ik doen. Maak je maar geen zorgen, hoor, Max. Hier de Henry 56, de Henry 56, althans wat er van overgebleven is. Roep op, post Makuma, over. We zijn van alles op de hoogte, nee en we weten precies waar je je bevindt. Precies waar je je bevindt. We maken al voorbereidselen om je op te komen halen. Is het vliegtuig erg beschadigd, over? Nou, het landingsgestel is behoorlijk in de poeien. En mijn propeller is versplinterd. Ook de vleugels hebben een behoorlijke klap gehad, maar in hoeverre ze onherstelbaar zijn, dat kan ik nou nog niet bekijken. Over. Maar hoe is het met de romp? Hoe is het met de romp? Nee, over. De romp is praktisch onbeschadigd en ook het roer functioneert nog normaal. Ja, wat de oorzaak van de motorstoring is geweest, daar heb ik nog geen idee van, maar dat ga ik nu eerst eens op mijn gemak onderzoeken. Over. Ik zou zeggen, dat laatste heeft nog wel even de tijd, nee? We zijn blij te horen dat de rond nog heel is. Dan zit je daar de komende nacht tenminste veilig. Wij gaan over een kwartier op pad... en denken je morgen in de loop van de middag te bereiken. Over. Mooi zo. Ik heb altijd noodproviant aan boord... en ik zal zorgen dat de koffie warm is als jullie hier arriveren. Over en sluiten maar... Waarom moet er zijn, Piet? Ik heb geen idee. Het is midden op de dag, maar uh, in het hele gebouw is geen mens te bekennen. Dat is één geluk. Je ziet tenminste de airconditioning. Ja. Het is buiten voor mij nauwelijks uit te houden. Hoe hoog schat jij de temperatuur hier? Hm. De temperatuur kan in Quito wel tot boven de 40 graden stijgen. Maar ja, wat wil je? We zitten hier vlak onder de Evenaard. Ja. Goeiedag. Uh, ...zoeken de heren iemand? Ja, mijn naam is Jim Elliot... ...en dit is mijn vriend en collega Piet Flemming. Ja. Wij zijn op zoek naar dokter Titmark. U komt wel op een ongelegen tijd. Het is nu siesta, het warmste ogenblik van de dag... ...en dan legt iedereen zich hier in Quito ter ruste. Daar houdt hier praktisch iedereen zich aan. En, uh, en u dan? Ik ben een van de weinige Europeanen hier... ...en die willen de vaste regel van de siesta nog wel eens verbreken... Tussen twee haakjes, mijn naam is Titmark. Oh. <laughs> ja. Ik zou zeggen, komt u mee naar mijn kamer. Daar is het volgens de maatstaven in Ecuador heerlijk koel. Cool. Waarom bent u niet op post Chandia gebleven, dokter Titmark? Ja, de belangrijkste reden was mijn vrouw. Zij kon de tropische hitte absoluut niet verdragen en kwijnde door ogen weg. Maar ook ik kreeg het toch moeilijk. Je moet jong en erg sterk zijn... om het werk in de oerwouden van Ecuador aan te kunnen. Eerst ging mijn vrouw naar Amerika terug... en op last van de zendingsarts moet ik haar nu volgen. Ik ben eerst nog enige maanden met vakantie geweest. Maar ik ben nu erg blij en dankbaar... dat ik jullie in Chandia mag inwerken. U weet toch dat post Chandia voor ons niet het einddoel is, dokter Ditmark? Ik weet er alles van, jonge vriend... En ik kan jullie hunkering begrijpen om zo spoedig mogelijk contact te zoeken met de stam van de Alka's. Maar een grondige voorbereiding is natuurlijk een eerste vereiste en jullie is daarom voorlopig post Shandia aangewezen, omdat het sociale leven van de Kwitscha-indianen en vooral ook hun taal verwond zijn met die van de Alka's. Alleen zijn de Kwitscha's allerminst moordzuchtig. Of de Alka's dat in wezen wel zijn, dat staat voor mij nog niet vast. Ze staan alleen niemand toe in hun gebied door te dringen... maar dat is iets anders dan moordzuchtig zijn. Ja. Dat is niet helemaal waar, want er bereiken ons ook berichten... van slachtingen tussen de Alka's onderling. Oh ja? Maar uh, hoe het ook zij... eerst gaan jullie de nodige ervaring opdoen onder de Kwitsja's, waarbij vooral de taalstudie erg belangrijk zal zijn. Wanneer vertrekken we naar Shandia? Uh, overmorgen. Dan gaan we eerst met de bus naar post shell Tot zover kan de bus nog komen, maar dan houden de wegen op. En stappen wij over op het vliegtuigje van Neet Nee, nee, nee. Ik heb nog geen gelegenheid gehad jullie dat te vertellen, maar het vliegtuig van het zendingsgenootschap is voorlopig buiten dienst. En het is zelfs nog te vragen of het ooit weer geschikt kan worden gemaakt. Wat vertelt u ons nou? Ja, ja. ja. Neet Seend heeft vorige week op weg naar Post Makuma een motorstoring gehad. En heeft midden in de jungle een noodlanding moeten maken. Wat erg. Hoe is Neet eraf gekomen? Oh, Neet zelf zonder kleerscheuren. Maar het vliegtuigje moet zwaar beschadigd zijn. En de, de grote moeilijkheid is om vervangingsmateriaal door het oerwoud heen te krijgen. Als ik het goed begrepen heb, moet er zelfs een hele vleugel naartoe. ...die zou dan in kleine stukjes... ...als van een mechanodoos ...naar het vliegtuig toegebracht moeten worden. Tja. Maar hoe dan ook... ...er gaan zeker maanden overheen... ...voor we op de zendingsposten weer kunnen beschikken... ...over verbindingen door de lucht. Ja, nou, dat is een tegenvaller. Tja. En geen kleintje ook. Want dat betekent onder meer... ...dat, dat... wij de voet van post Salmera naar Chandia moeten. Precies. En ik verzeker jullie... ...dat wordt nog een hele onderneming. Ja. Hoe lang is de afstand van Shalmera naar Chandia? Die schat ik op ruim 50 kilometer. <laughs> dat wordt dan mooi onze oerwoud doop, Piet. Zeg dat wel. Zouden we vandaag afgelegd hebben, dacht je, Jim? Ik heb eerlijk gezegd geen idee, maar veel kan het niet geweest zijn. Nee. Ik denk gemiddeld zo'n 2,5, 3 kilometer per uur, dus een kilometer of 20. Hoe voel je je? als ik de blaren aan mijn voeten en mijn handen eventjes vergeten... ...ook niet denken aan die 3000 insectenbeten die ik vast wel opgelopen heb... En dat ...voel ik uitstekend. Ja. Die insecten vind ik ook het ergste. Nou, wie in de tent gelukkig geen last van. Ik begrijp overigens niet waarom die dokter Tittmark is afgekeurd. Wat kan die man sjouwen? Oh, nou, als je het mij is hij nog zo fris als een ooitje. Hm. Zo, de dragers zijn nu ook behoorlijk ondergebracht. En hoe staat het met de koffie? Het water raakt al bijna aan de kook. Mooi zo. Een pad en een stokje door het oerwoud is leuk, maar. Zonder koffie s'avonds vind ik er geen aardigheid aan. Noemt u dit een Ja Jazeker. Want alles werkt erg mee. De lucht is vrij droog, waardoor het onder de bomen niet zo vochtig is. En waardoor je ook weinig last hebt van insecten. <hijf> Noemt Ken? u dit weinig last hebben van ah, insecten? Nou, oh ja, je moet het dus meemaken als het pas geregend heeft. Dan kun je niet spreken van miljoenen, maar van biljoenen insecten. Nou, dat zal wel een prachtig gezicht zijn. Oh ja, zeker. Vooral s'nachts. nachts. Dan kun je soms bij het licht van de vuurvliegjes een kroon lezen. <laughs> maar waarom, lachen loggen jullie nou? Dat u zo enthousiast kunt praten. <laughs> u praat over een paf in de En U bent nog zo fris als wat, maar. Nou, wij willen heus niet ontkennen dat dit een ware vuurvliegjesdoop voor ons is geweest. Nou, we voelen ons tenminste behoorlijk gerapbraden. Hebben jullie eigenlijk enig idee hoe ver we opgeschoten zijn? Nou, Jim dacht een uh, kleine twintig kilometer. <hijf>, vergeet dat maar. Hooguit tien kilometer. Alsjeblieft nou. Dus uh, het duurt wel vijf dagen voor we in Chandia zijn. Nee, nee. Laat ik jullie geruststellen. Morgenavond bereiken we Chandia. Hoe kan dat dan? Kijk, we zijn hier vlakbij een kleine zijrivier van Rio Napo. Dan gaan we stroomafwaarts met geïmproviseerde boten. En dan zullen jullie eens zien hoe gauw of dat gaat. Nou, dat vind ik een prettig veruitzicht. Jij, Piet? Nou, het klinkt in elk geval hoopvol, maar... Uh, ik heb wel geleerd het optimisme van de... Chitou, gezicht. Chitou, gezicht. gezicht. Boetou... Handen. Boek toe. Handen. Hallo, hier post Jamera. Post Jamera. We roepen op Post Jamera. Uh, de radio doet het, Jim. Uh, waar is dokter Titmark nou? Doe me niet zo zenuwachtig. Ik kan er wel niet tot tien tellen, maar ik weet wel met de radio om te gaan. Hallo, hier post Jamera. Post Jamera, graag. Over. Hier post Jamera. Over. Dokter Titmark. Over. Nee, maar, je spreekt met Jim Elliot. Dokter Titmark kan ik op het ogenblik niet bereiken. Over. Het is hier doodstil en erg drukkend. Je hoort het oerwoud haast helemaal niet. Wat zeg je, Piet? Dat het in het oerwoud bijna onheilspellend stil is. Oh, Marge, Piet Flemming heeft zojuist geconstateerd dat het in het oerwoud erg stil is, over? Dat kan kloppen. Er is noodweer op komst. De bui is vlak langs ons heen gegaan, maar volgens de weerkundige dienst gaat hij recht naar het noorden... en dan komt hij tol over jullie heen, over? Wat moeten we daar tegen doen, Marge, Over? Voor als ik jullie was. Over. Dat doen we, Maartje. Erg bedankt. Over en sluiten maar. Zeg, Piet. Heb je ja. Het gehoord? Ja, ja, maar waar moeten we mee beginnen om vast te zetten? Mensen, we krijgen noodweer. De Indianen hebben me gewaarschuwd. Ik had zojuist radiocontact met Maartje Zij waarschuwt ons ook al. Ja, vooruit. Alle beschikbare krachten op te rommelen. Alles zoveel mogelijk vastzorgen. En alles wat los zit, naar midden. Kipo, daar is ja, ik moet ja. ja, door! Ja, ja. Niet door! Niet door! Niet door! Niet door! Niet door! Niet door! Ik door! in de Niet door! pak door! Niet door! Niet door! Niet door! Niet door! Niet door! Niet door! Niet door! Niet door! Niet door! Niet door! Niet door! Niet door! Niet door! Niet Niet door! Niet door! Niet door! Niet Niet door! Niet Niet Niet Niet Niet ik heb hem niet meer gezien. Afweer! Dan gaan we. Dan gaan we. Het is een wit rood stien. Hier is een tegen bestand. Het dak, maar dan gaat het dak. Kom eruit! Het water, de rivier. Wat moeten we doen hier? Een trouw. De witjes zijn op kloosteren boven. Maar haast je,